Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. De officier van justitie kan winkeldieven vanaf volgende maand een straatverbod opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Voordeel is dat dieven daardoor sneller een straatverbod kunnen krijgen. Volgens het Openbaar Ministerie is dat nodig omdat winkeldiefstal een groeiend probleem is. De maatregel gaat volgende maand in, maar zal pas in 2013 op grote schaal worden toegepast. Afgelopen jaar legden rechters al een record aantal straatverboden op.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 Het geurtjes, volop met dance. Hete nieuwtjes en nog meer dance. Ik sta weer voor jou te trappelen. En ja, hebben we hebben wel eens horen zeggen in dit programma. Die plaat van Quintino en Sandro Silva. Epic. Denk dat je die niet zo leuk zou vinden? Inderdaad, dat klopt. Maar als je dan zegt. GT, maak er even een hele vette mashup van. Dat heeft hij samen gedaan met Allure. Dan krijg je Show Me The Epic Way en dan zeg ik, nou, die verdient een ereplaatsje, gewoon als uuropener hierbij zie je het. En ja, ik zei het al, vanavond een bomvolle show. Wat hebben we vanavond allemaal in de show? Nou, we hebben een paar feestjes geloof ik. Ik zie onder meer een birthday bash voorbij komen van niemand minder dan Eric Moreel joh. Waar dat gaat plaatsvinden? Nou hier in ons eigen koude kikkerlandje. Had het beter ergens anders uh, kunnen doen. Al zeggen we hetzelfde natuurlijk. Ja, wat hebben we nog meer in de show? We gaan vanavond eventjes bellen met DJ-producer C6. Wel bekend als George Anthony. Onder andere is hij labelmanager van het Luke label Mixmash. En hij heeft een hele gave was een trek gemaakt. Een hele gave een mix gemaakt. Samen met uh, Sam O'Neill van de track uh, Trilogy die je vorige week hebt kunnen horen. Ja, wat gaan we nog meer doen? Natuurlijk onze enige echte partykite. Ja, ik heb weer de heetste feestjes voor je uitgezocht. En ja, ik zei het al, de bashjes Die zitten hier rijk vertegenwoordigd. Dus neem gelijk een cadeautje mee voor de jarige DJ's. En heel veel nieuwe muziek. Dat staat ook klaar. Mooi vanavond En ik heb weer een hele leuke promo binnengekregen Van niemand minder dan Jury uh, uh, Donuts En ja, welke track zal dat uh, dan zijn? Nou, Robert Garcia Heeft een nieuwe track genaamd Zumo de Noobs En Jury uh, uh, Donuts heeft dat samen met uh, Björn Worf Tot een hele lekkere relaxe plaat gemixt Hij is wat rustiger als Dat je gewend bent uh, Van mijn stijl Maar hij is oh zo lekker gewoon dus lekker hier, tot aan elf uur op jouw GVM Zandvoort de <much> Die kun je morgen ook zeker verwachten, want ja, het aftellen is begonnen. De ballonnen zijn besteld. De kaarsjes zijn geteld en de taart wordt momenteel samengesteld. Oftewel aankomende zaterdag 10 maart komt wereldcel Eric Morillo zijn verjaardag vieren etencent in Amsterdam. Ja, en aangezien het alweer een flinke tijd geleden is dat hij zijn kunsten op Nederlandse bodem heeft vertoond, kijken velen nu al rijkhalsend uit naar zijn komst. Dat zelfsprekend zal hij gedurende de avond muzikaal ondersteund worden door kwaliteit van Nederlandse bodem. En vol trots heb ik hier dan ook de timetable voor deze zaterdag. Vanaf 10 uur gaat het feest helemaal los met Behind de Wheels Jasper Clash. Om 12 uur wordt hij gevolgd door DJ Roog en om half 2 is het de beurt aan de birthday man himself, Eric Morillo. Ja, en dan moet het feestje nog. Helemaal af te maken, om vier uur zijn daar de Brothers in the Boots tot aan vijf uur in de ochtend. Ja, de tickets, dat is toch wel belangrijk. Momenteel vliegen de kaarten over de digitale toonbank. Mocht je dus nog niet in het bezit zijn van een felbegeerd entreebewijs. Ja, de kaarten, ze zijn nog gewoon te koop www.luxury-events.nl Ja, en voor de last minute beslissers zullen er vanaf tien uur ook kaarten aan de kassa van de cent te koop zijn. Ja, het is wel belangrijk ook dat je je ID-kaart meeneemt, want de gestelde minimumleeftijd is 21 jaar. En naast je ticket is het van hoog belang dat je een geldig ID-bewijs kan overleggen. De organisatie controleert voor jou en hun veiligheid streng op identificatie. Heb je deze niet, dan loop je het risico dat de toegang wordt geweigerd. Ja... Je kunt dus een enorm feest verwachten, want ja, Sint en Luxury Events en Eric Morelia, dat is gewoon een, een gouden combinatie. Wat ook een gouden combinatie is, is de nieuwe track van James Blond. Dat zou je zeggen. Hé, zie je het, wat gaan jullie nou flikker? Gaan hier James Blond draaien? Nou, luister maar goed! De nieuwste track, Superstar, is onderhanden genomen door niemand minder dan Marco V. En hij heeft er een mix van gemaakt. Die knalt dus uit jouw speakers. Zo meteen. Ja, ja. Niemand minder dan C6 aan de telefoon. En dan hebben we ook zijn, zijn remix klaarstaan van Lateback Luke's trilogy. Dit is c It. met nu eerst James Blunt. Please, I don't want to be a superstar. Cause reality TV kill them all in America. America. <laughs> Though the sun always <laughs> <burn>, oh, shines <laughs> in the magazine. <laughs> Tonight, can we be free? So no. no. hem zo'n Zalvoort Striker en Meteorite En ja, als je deze plaat ook hoort Hij is afkomstig van de EP The Ones To Look Out For Part 2 Op het label Mixed Mesh. En ja, die trades die daarop staan Let er goed op, die gaan ontzettend groot worden En ja, wat ook altijd groot is ja, dat zijn de feestjes van Formaat. En ja, vanavond is het weer zover. Vanavond wordt tijdens Format stevig uitgepakt in Club R in Amsterdam. De Britse technoheld Alan Fitzpatrick komt op uitnodiging van de host van de avond, Juan Sanchez. Evenals Anton Piette en Mirella Cruz. Nederlands populairste techno-station XT3. Radio Verhuizen Studio voor de uitzending... Vanavond naar Air 2 Ja en een beetje techno liefhebber Is wel bekend met Alan Fitzpatrick Met meerdere releases Op Adam Byers Een vermaarde drumcode label En gevierde optreden in Holland Is hij inmiddels een headliner van formaat Gefocust op zijn handelsmerk Een geluid van harde maar groovy En op beats ...is Fitzpatrick intuïtief en dynamisch. De Engelsman reist de hele wereld af... ...maar liet onlangs via Twitter weten Nederland als een tweede huis te beschouwen. Ja, Mirella Cruz is niet nieuw voor de vaste scharen formatbezoekers. Kerwoorden als sexy, gedurfd en credible maken dat Cruz de schoenen past. Ze is dan ook meer dan een graag gezien gast op de maandelijkse technoavond van Amsterdam. Er is ook ruimte voor talent tijdens format... Bart van Rijn, welbekend als Stug, Nicky Nonstop en Tim Roscoe draaien in Air 2 waar de mannen van XT3 Radio hun mobiele studio op zetten. XT3 heeft altijd een vinger aan de pols van de hedendaagse scene met wekelijks bekende en onbekende DJ's in de uitzending. Het feest in Air 2 is ook via de webcam te volgen op xt3radio.nl. Ja, Even verder vooruitkijkend staat er nog een mooie editie te wachten. In 1 april heeft Juan Sanchez een dijk van een line-up met Joseph Capriati, Egbert Live en uh, Mike Sim. Ja, je kunt natuurlijk ook even kijken op de ja, podcast uh, van Format. Deze staat op uh, SoundCloud. Of anders, eventjes naar de YouTube-link van Format Amsterdam. In ieder geval voor vanavond het feestje in kost in de voorverkoop 13 euro en begint om 11 uur vanavond. Dit was een nieuwtje, zometeen gaan we even bellen. Met de one and only Z6. Nu eerst nog even een knallen van de plaats. Relanium, feel the beat. De en een beat die je zeker voelt is ja, toch wel in de nieuwe mix Van George Anthony Aka C6 Goedenavond George Goedenavond George Hey, tijd geleden alweer, hè? Echt? Uh, nou, maar we zijn er echt. Ja, ja, ja. En harder dan ook. Want ja, je hebt weer een uh, aardig staaltje werk afgeleverd. Met uh, je nieuwe mix samen met uh, Sam O'Neill. Voor Labeck Luke, Arno Kost en Norman DeRay Trilogy. Yes. Nou, ik, ik ben blij dat hij goed is ontvangen, door je? Ja, zeker te weten. Deze remix package voor de luisteraars. Uh, welke mixen omvat hij nog meer? Want ja, je mag even je mixmash-praatje uh, <laughs> eventjes geven. Ja, praatje. Nou Er zit een uh, mix op van Swanky Tunes, de jongens uit Rusland. Uh, van Sebjax, de dus jongen uit, uit Zweden. En uh, de boys uit, uh, uit Miami, GTA. En natuurlijk Sam en ik. Uh, dus met Sophietjes hebben we deze pack uh, mogen, op mogen staan. Een knallen van een pack. En ik denk dat hij het ook zomaar erg goed gaat doen. En, en uh, Miami natuurlijk, dat zit er ook alweer aan te komen. Ja, nog, uh, het is het, uh, niet volgende week, maar die week erop uh, vliegen we weer die kant op. Ja, jij gaat er ook heen. Ja, absoluut. We doen daar, uh, doen daar uh, twee feestjes. Natuurlijk, mix-mesh pool party. En uh, ja, dat, dat gaat gek huis worden. Nou oké, okay. komen, komen er ook nog uh, live-registraties uh, van? Uh, we, zijn, we zijn bezig om het uh, live uh, te streamen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken in verband met de internetverbinding. Maar anders, uh, ja, dat wordt sowieso gefilmd. En dan gaan we dat gewoon posten op ons uh, YouTube-kanaal. Oké. Okay. En uh, ja, natuurlijk uh, vorige week de Super UME Me in uh, R. Ja. Hoe was dat? Ja, ik heb er helaas niet bij kunnen zijn. Ja, het was uh, gek huis. Het was uh, zo goed als uitverkocht. Ik denk, uh, nou, we, we misten een paar honderd man totdat we echt volle bak hadden. Maar het was echt een gek huis. Ja, toen Luc uh, begon, mensen op elkaar schouderen en gillen en schreeuwen. Dus ja, dat was echt super. Helemaal los dus. Ja, helemaal. Zo Zoals een goed feest bedoeld is. Precies. Maar ja, wat kunnen we nou nog meer gaan verwachten? Want ja, we kijken natuurlijk vooruit. We hebben dan The Want for, To Look Out voor. Toen dus straks al Striker met Meteorite gedraaid. Oké, okay, cool. Ja, zeker een hele vette trek. Maar ja. wat kunnen we nog meer gaan verwachten de komende tijd? Van Mixmash. Van Mixmash. En daarna, wat kunnen we van jou gaan verwachten? Nou ja, niks dus. um, Even kijken, we zitten nu vrijdag. Ja, maandag komt een nieuwe release van Luke uit, Speak Up, met uh, Winter Gordon. Oh, die komt maandag pas uit. <laughs> die, die komt op maandag uit, dat is dan het origineel. En dan uh, twee weken later uh, de remixen daarvan. Uh... Ik zal even kijken, misschien kan ik hem straks nog eventjes inplannen. Ja, nog wel even inplannen, ja. <laughs> uh, We hebben een nieuwe plaats van Sandro Silva en Oliver Twist liggen. Gladiator. Dat gaat ook wel een uh, de flinke knallen worden. Ja, wordt die beter als Epic? Want Epic vond ik uh, persoonlijk uh, niks. Nou, ja, ja, dan denk ik dat jij deze leuker vindt. Oké, okay, want ik heb uh, dan toevallig wel van het eerste uur... Uh, Allure versus Sandro Silva en uh, Quinten... Show me the Epic way in de GT... Meshup gedraaid. Oké, okay, oké. Okay. Dan moet je zeker eventjes uh, onder GT's uh, Soundcloud account eventjes kijken. Dan zeg je van wow, als je die okay. track hoort, die is uh, gewoon yeah. zoveel beter dan de originele Epic. Nou, gaan we eens even checken dan. Zeker te weten, dat is een uh, potentieeltje. Cool, cool. Nou, ik denk dat je die nieuwe single van hen ook wel uh, ook heel cool gaat vinden. Dus uh, die zal je binnenkort uh, in, je, in je inbox kunnen verwachten. En natuurlijk dan hier heel snel op de radio. Ja, dat is. Uh, laat het open. Ja, ja, strenge criteria. En uh, ja, voor de rest komen er. Uh, wat betreft C6 dingen ook heel veel leuke dingen. Ja, we net aan de trilogy remix is uitgekomen. Een paar dagen ervoor is uh, Remix. samen met uh, de Livia, Raven en Aaron Gale. Is uitgekomen op Atlantic. groot label in Amerika. En ja, er komt een plaatje. Wanneer komt die in en, mijn mailbox? Als het goed is, heb je die al je joh. Oh, nou dan zou ik even de mailingleus aankijken. <laughs> maar anders stuur ik hem ook nog even naar. Dat is heel mooi. Uh, ja, en er komt een, uh, een, een hele coole plaat uit op 3-bit. Supergroot label in Engeland. En die heb ik ook gedaan met Sam en de jongens van de Opposites. Dus dat uh, belooft ook wat te worden. Met de Opposites, dat is een hele andere uh, richting. Nee, het is niet wat je van ze, van ze verwacht, het is uh, Engelstalig en uh, nou, het is, het is echt, echt een hitje, echt een radio -hit. dus ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ja, ik ben zeker benieuwd. En die track met de uh, Leeville Riven, is het ook met Aaron Kiel of dit ja. keer een solootje? Nee, met z'n drietjes. Met z'n drietjes, oké. Okay. Nee, ja, ja. <laughs> en er zit er ook nog wat aan te komen met Marcella, want daar zit, daar zit je ook regelmatig mee in de studio. Ja, Marcella en ik hebben een remix gedaan voor, voor Dothan, dat is een Nederlandse zanger. Voor uh, IMI alleen, ja, die is tot op de dag van vandaag nog niet uitgekomen. Dat is ook een beetje onduidelijk wat ermee gaat gebeuren. Maar ja, Mars en ik uh, hebben een aantal opzetjes liggen die we zeker nog gaan uitwerken. Dus ook daar kan je weer wat van uh, gaan verwachten. Er zitten dus een hoop mooie dingen in de koker. Zeker, zeker, zeker. We zitten niet stil. Nee, dat is heel mooi. Maar ja, de luisteraars die zitten nou lang genoeg te wachten voor jouw trek. Nou, knallen we maar in zou ik zeggen. Nu de nieuwe Lebig Look, Arno Kost, Norman de Ray. Trilogy in de C-6 en Simone. Eigenlijk andersom. Ja, eigenlijk alles allesom? Eigenlijk Simoniel en C-6. Au. Kijk ruzie, ja, kijk ruzie. Ja, ja, ja. ja. Hé hey George, hartstikke bedankt. We spreken elkaar man. snel weer. Succes met de show, jongen. Dankjewel. Hierbij zie je het op jouw CVM Zandvoort En ja, je hoorde zojuist natuurlijk De mixer hemzelf, uh, Sam oh, al wat was samen met C6 En een hoop leuke Nieuwigheidjes wat eraan zitten te komen En ja, hij vertelde al uh, Zo ook de nieuwe layback look En ja, zie je het zou zien niet zijn Als wij toch gewoon Gewoon omdat het kan Deze track ook Hier exclusief hebben We knallen er gewoon gelijk in de nieuwe track van Lee Luke. Speak Up Can I Get some love? Cause you've been... In de boel terecht. Maar nu al hier bij je het Op Jouw CFM's antwoord. No, no, no, no, no. En ja. Daar lopen altijd wat voor. Dat kun je dus wel merken. Maar we gaan het al hebben over Flirters. Presents Benny Rodriguez. Ja met trots kan Flirters bekendmaken. Dat Benny Rodriguez zijn opwachting zal maken. Op Flirters on the Beach. Op 20 mei. In Beach Club vroeger. Ja ze zijn nog druk aan het bouwen met de strandtenten. Maar wij hebben reeds. Dit nieuwtje al binnen. Voor 16 euro kan jij jouw early bird ticket bemachtigen op Ticketscript. De verkoop van de early bird tickets zijn al reeds van start gegaan. Dus wacht niet en wees gegarandeerd van een beach spektakel voor maar 10 euro. Flirters, één woord dat op verschillende vakken kan worden toegepast. Een begrip dat onmisbaar is in de Nederlandse clubscene. Iedereen verlangt ernaar om te flirten tijdens het uitgaan. Je ziet er opvallend goed uit en moet gezien worden. Op zondag 20 mei is het zover, want dan strijkt flirters neer op het strand van Bloemendaal in de grootste. En ja, ze zeggen zelf de populairste beachclub van het land, beachclub vroeger. Niemand minder dan Benny Rodriguez zal een van de DJ's zijn die een heerlijke zal neerzetten op flirters. Tijdens het sabbatical nog steeds zal Benny Rodriguez op 20 mei in Beach Club vroeger weer even van zich laten horen voor deze speciale gelegenheid. Flirters zal namelijk Bloemendaal op zijn grondvest laten trillen. Ja, Benny Rodriguez is tijdens zijn sabbatical druk bezig met zijn alter ego Rod. Maar Flirters heeft een van Nederlands populairste DJ's tot zover gekregen om 20 mei de tent af te breken. Ja, regen of wind, zon of regen, 30 graden of niet... ...met deze spectaculaire editie van Flirters on the Beach... ...zal de temperatuur gegarandeerd tot een hoogtepunt stijgen... ...met een zwoelse hartse en lekkers house. Ja, op maandag 12 maart zal de volledige programmering uh, bekend worden gemaakt. Dus hou z.com. goed in de gaten. Ja, de tickets dus, de eerste 500 early bird tickets... ...zijn te koop voor maar 10 euro, daarna 15 euro... Ja, zie het loopt voorop En dat doen we met lekkere muziek. En nou breekt hij pas door. Asalië Banks. 2-1-2. We knallen hem er nog een keertje in. Om het een extra boost te geven. Ook al heeft deze platen niet nodig. Zometeen, the one and only. See It Party Guide. Alle leuke feestjes op een rij. En ik heb nog meer. For I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch since the tamper. And the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freaking fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weep. And I just want to that punch with your peeps. In. Hey nigga, you know what's up or don't you? Mm -hmm. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga What are you made, of, mm -hmm. a -made up of? I'ma eat your food up, boo I could bust your eight I'ma do one two Fuck it, do. want you do make bucks, I'ma look right nigga But you do one two, fuck <laughs> Fuck them like you do one two Come, you it, get covered I'ma two one two Cock a lickin' in the water while I blue by you Caught the warm goose, mm -hmm. and you do rag two, son mm -hmm. Nigga, you're Kool-Aid dude Plus your bitch might lick it Wonder who let you come to one two mm -hmm. What you do to crew, son? Fucker you fuck are you into, huh? Niggas better ooh, run run, you could get shot homie if you want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum, baby, any a year two runs Bitch, I'm about the blue up to, I'm the one two day I'm the new ship, the young Rapunzel Who oh, are you, bitch, you lunch? I'm a ruin you, honey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 Hij blijft zo lekker. Assalia Banks. 2-1-2. En ik denk dat je hem nog vaker hier gaat horen. Anders op een ander radiostation. Zeker te weten. Want deze plaat. Hij rokt hem gewoon. En wat hem ook rokt is natuurlijk de sea het Party Guide. Ik heb hem hier voor je klaarstaan. Waar kun je dit weekend heen? Nou, vanavond kun je nou vormen in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en verwacht een techno-avondje met, ja, Ellen Fitzpatrick, Anton Piette en Mirella Cruz. Ja, dat vind je in de Air 2, hosted bij XC3 Radio, Bart van Rijn, Nicky Nonstop, en Tim Roscoe. De kaarten zijn 13 euro exclusief via in de voorverkoop. Ja, je kunt vanavond ook naar Heroes of House Music, dat kan in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je ook hier, welkom. De kaarten zijn 10 euro exclusief, V. En jij verwacht Nicky Romero, Lucien Ford, Michel Lima, Andy Jones. En het wordt gehost bij MC Lady B. Vijay, Jury Gijzen en de Fabulous Angels on Stage. Ja, we zeiden het al, birthday bash weekend. Je kunt vanavond ook namelijk naar Secret Cinema All Night Birthday Bash. Uh, vanaf 11 uur ben je welkom in Studio 80 aan het Rembrandtplein nummer 17 in Amsterdam. Kaarten zijn 12 euro exclusief, V in de voorverkoop. Of aan de deur 15 euro. Ja, de line-up van vanavond is gewoon lekker all night long. Een secret cinema birthday set. Je kunt ook in de studio 02 met Peter Horroforts en Robert Carosso. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Die brengt onze Girls Love DJ's. Waar nou in Air in Amsterdam? Vanaf 10 uur ben je welkom. Ja, de kaarten zijn 16 euro exclusief. Fee. Of aan de deur 18 euro. De line-up deze avond is in Air 1 Oliver Twist, Rubix, Dirtcaps, Cream en het wordt gehoost bij Mr. Simpson. In de Air 2 vind je Chris Rox, Hitmeiser Pim, Jordi Huisman en Sander Huisman. Natuurlijk, zoals elke zaterdagavond, Brainwash in the Escape. Vanaf 11 uur ben je welkom en daar vind je een Resident Amsterdam's Best, Raimundo, Frederica Bas, Costa Ronsex, Eclectic et Deluxe met Danny Canova. De kosten van deze avond zijn 16 euro exclusief fee. Jij hoorde het al toen straks Eric Morillo's birthday bash in de cent in Amsterdam. Vanaf 10 uur ben je welkom. Kaarten zijn 37,5 euro exclusief fee en zijn te koop via C-tickets. De minimale leeftijd is hier 21 jaar. Tot zover de partykijt van deze vrijdagavond. Gauw door! ...met nieuwe muziek. En dat doen we met OTC, Year of the Cat... ...en Alex Cardino en Jason Rooney. Remix. Exclusief hier al te horen. Wij zien het op jouw CWM Zandvoort. En ja, we houden twee uur natuurlijk ook hier. Zo meteen een heerlijke mix. Een uur lang van... ...Maurizio... Cubellini.